9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister De Jager wil geen onderpand voor de leningen aan Griekenland. Volgens hem zijn de voorwaarden te onaantrekkelijk. Gisteravond werden de Europese ministers van Financiën het eens over een onderpand voor Finland. Ze hebben afgesproken dat alle andere Eurolanden ook zo'n onderpand kunnen krijgen. Volgens de jager wordt de regeling voor Finland erg duur. Finland krijgt honderden miljoenen euro's aan nieuwe Griekse staatsobligaties. In ruil moet Finland veel eerder geld in het noodfonds stoppen... wat volgens de jager een fors renteverlies oplevert. Ook krijgt Finland minder van de rente die Griekenland op de noodhulp moet betalen. Op zeker 21 plaatsen in Nederland worden lessen aan kinderen gegeven door een organisatie die verwant is aan de Sri Lankaanse afscheidingsbeweging Tamil Tigers. Dat staat in een rapportage van de Nationale Recherche. De Tamil Tigers staan op de Europese terreurlijst. In de onderwijscentra in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden wordt volgens Justitie lesmateriaal gebruikt waarin de heldhaftigheid van Tamils wordt geprezen en de gewapende strijd van de Tamil Tigers uitvoerig wordt geïllustreerd. De tijgers hebben hun strijd twee jaar geleden officieel beëindigd. De rechtbank in Den Haag geeft een strafzaak in behandeling tegen vijf mannen... die ervan worden verdacht geld in te zamelen voor de Tamil-tijgers in Sri Lanka. De politie verwacht dat de drie vermisten van het ongeluk op de Maas bij Kuik zijn overleden. Duikers op de Maas gaan vanochtend verder met hun zoekactie. Gisteravond kwam een speedboot in aanvaring met een vrachtschip. Daarbij is zeker één doden gevallen. Het slachtoffer is een man van 32 uit Gennep. Drie anderen, ook uit Gennep, worden nog vermist. Op de speedboot zaten zeven opvarenden. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen door op het vrachtschip te klimmen. De botsing op de Maas gebeurde rond 9 uur gisteravond. Steeds meer huiseigenaren doen vanwege gedwongen verkoop een beroep op de hypotheekgarantie. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Waarborgfonds Fonds Eigen Woningen. De koop van een huis kan worden gefinancierd met een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. Bij gedwongen verkoop wordt een eventuele restschuld overgenomen. Naar verwachting zullen dit jaar 2000 mensen gebruik maken van die regeling. Dat betekent dat het gebruik met de helft toeneemt ten opzichte van vorig jaar. Terwijl het toen ook al sprake was van een flinke stijging. Directeur Schiffers van de Nationale Hypotheekgarantie vindt dat de stijging gezien de economische crisis nog meevalt. Dan het weer nog bewolkt en vanmiddag hier en daar wat regen of motregend, Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Morgen wisselen bewolkt met kans op een bui en het wordt 19 graden. B verkeersinformatie De ochtendspits is nog even niet voorbij. Er staan nog 30 files bij elkaar, zo'n 150 kilometer. Wat opvalt is de lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Raasdorp staat 9 kilometer. Op de A12, Duitse grens Arnhem, in beide richtingen. Voor knooppunt Waterberg 5 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk op de A50 bij de afrit Schaarsbergen. Maar daar zijn de rijstroken inmiddels weer vrij.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 Met het Kyocera Pro Rato Color System. Kijk op gokyocera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Radio 4 Klassiek geeft. Als hun ouders geen instrument kunnen kopen, dan moeten we ze een handje helpen. Geef net als Maartje van Wegen. Doneer nu uw oude muziekinstrument tijdens de landelijke inzamelingsactie Radio 4.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Er is door minister van Financiën in Luxemburg geen beslissing genomen over Griekenland. Volgens minister De Jager kunnen we daarmee namelijk nog wel even wachten. Eens kijken of beleggers daar ook zo over denken. Hoort u zo meer over? We gaan eerst naar het gerommel binnen de PvdA. Want de voorzitter van de Partij van de Arbeid, Liliane Ploemen, zegt dat partijleider Job Cohen onvoldoende zichtbaar is in de partij. En met die woorden neemt Ploemen gelijk afscheid als voorzitter. En dat is jammer, zegt Marleen Bart. En zij is de voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat niet helemaal met Liliane Ploemen eens ben... hoeveel waardering, eh, waardering ik ook voor haar heb... Job Cohen zet zich zeer in. Heeft vorige week ook goede algemene beschouwingen gedaan voor de Partij van de Arbeid. En ja, we hebben een, een periode achter de rug dat er veel focus was op het Binnenhof. Het gaat natuurlijk ook allemaal wel ergens over. En de Nederlandse economie heeft het moeilijk. Er moeten hele zware keuzes genomen worden. En dat een partijleider dan uh, druk bezig is in Den Haag uh, met dat beleid... ja, ik snap dat heel goed. Tegelijkertijd heb ik er ook veel begrip voor uh, dat men zegt in de partij... ja, we willen onze partijleider veel zien. Maar goed, uh, Job Kohen is ook maar een mens. En er zitten maar 24 uur in een netmaal hè? Maar uh, begrijpt u waarom mevrouw Ploemen op dit moment deze opmerkingen doet? Um, ja, um, uh, kijk waar het vooral om gaat, denk ik, is dat we binnen de Partij van de Arbeid nu... Uh, met elkaar de schouders eronder te gaan zetten om ervoor te zorgen dat het beter gaat uh, met de partij. We hebben een goed verhaal uh, en het moet gaan, denk ik, uh, niet om uh, dat wij met elkaar bezig zijn, maar vooral dat wij aan Nederland laten zien dat wij een goed alternatief hebben om Nederland uit deze economische crisis te brengen en dan op zo'n manier dat het met iedereen in Nederland straks weer een beetje beter gaat. Maar daar heeft de voorzitter nu niet aan bijgedragen, want nu bent u toch weer onderling bezig. Ja, nou ja, kijk, soms moet dat uh, misschien even gebeuren... maar uh, ik vind het vooral heel erg belangrijk dat we aan Nederland laten zien... dat wij met de mensen in Nederland bezig zijn en met de toekomst van ons land. Vindt u dit een chique manier om afscheid te nemen van de voorzitter? Ja, hoe zij afscheid neemt, dat is natuurlijk aan haar zelf. Maar nogmaals, ik denk dat het vooral echt heel erg goed moet gaan dat we laten zien als Partij van de Arbeid dat wij een goed alternatief hebben voor het beleid van dit kabinet. En dat wij in Nederland ook een perspectief weten te bieden dat ons goed uit deze moeilijke tijden gaat helpen. Voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid, Marleen Bart en Wilma Borgman sprak met haar. We gaan nog even terug naar Kuik, waar gisteravond een vrachtboot en een speedboot met elkaar in botsing kwamen. Drie opvarenden van de speedboot hebben het overleefd. Eén dode is inmiddels gevonden en er worden ook nog drie mensen vermist. Wij gaan praten met burgemeester Wim Hiddenaar. Goedemorgen, meneer Hiddenaar. Goedemorgen. Bent u inmiddels bij de Maas, waar het ongeluk heeft plaatsgevonden, geweest? Ja, ik ben daar gisteravond bijna de hele nacht geweest. Dat was een... Uh... Ja, dat is een afschuwelijke, afschuwelijke gebeurtenis natuurlijk. Wat kan heeft dat, u daar aangetroffen? Daar heb ik aangetroffen ongelooflijk veel uh, materieel en hulpdiensten... Uh, die hun uh, uiterste best deden om uh, de vermisten zo snel mogelijk te vinden. Drie duikploegen waren vrij snel ter plaatse en hebben uh, ja, zo lang eigenlijk ze konden uh, gezocht. Uh, en wat later, en dat duurt altijd langer dan je wil... was er ook een sonarboot om, uh, om te zoeken... Veel, uh, ja, veel belangstellenden zou ik bijna zeggen. Uh, te veel eigenlijk. Maar er was ook vooral heel veel familie die snel kwam. En dat is denk ik goed geweest. Die waren uh, ook veel steun voor elkaar. en Die hebben wij opgevangen in, het, uh, in onze sporthal. En uh, ja, daar hebben ze ja, dit afschuwelijke nieuws uh, proberen te verwerken met elkaar. Ja. En hoe is het met de schipper, meneer Hillenaar, van het vrachtschip? schipper van het vrachtschip, de allerlaatste informatie heb ik niet meer uh, nu paraat. Uh, wat ik ervan weet is dat hij uiteraard natuurlijk gehoord is door de politie, want hij is natuurlijk ook een belangrijke uh, getuige. Uh, hij heeft ook, hij heeft ook uh, hulp verleend bij het, uh, uh, bij het op, uh, op, op, uh, naar boven krijgen van de speedboot. Uh, en hij wordt natuurlijk zoals, ja, het is, het is wel een ongeval, dus de toedracht moet natuurlijk goed onderzocht worden, dus in die zin wordt hij ook ook gehoord als betrokkenen. Kent u die plek goed daar op de Maas? Eh, zijn er vaker ongelukken gebeurd bij Kuik? Nou, iedere keukenaar kent deze plek goed... omdat het doorgaans een prachtig uitzicht over de Maas is. Vanaf mm -hmm. onze eigen Maaskade. Eh, dit is niet een plek die bekend staat om zijn ongevallen. Nee. Mm. Is het overzichtelijk? Ja, dat is, uh, de Kuik heeft weliswaar een bocht in de Maas... maar die is niet op deze plek. Aha, okay. En Wordt er ook hard, hard gevaren? Door nou, speedboten daarom? Het is een stuk waar hard gevaren mag worden. De, dus de maat oh, is, ja. is in vakken ingedeeld. Hier kan dat normaal, omdat wat ik zeg het een overzichtelijk stuk is. Maar s'nachts mag er nooit hard Of ik bedoel, in het donker mag er nooit hard gevaren worden. En uh, nou ja, we zullen ook nog goed in beeld moeten krijgen hoe hard er nou precies gevaren is en of dat nou de oorzaak is. Ja, we begrijpen dat er inmiddels nog altijd gezocht wordt dat het niet meer een reddingsoperatie is, maar een bergingsoperatie. Wat zal er verder vandaag oh. gebeuren? Dat, dat berg is natuurlijk superbelangrijk, want er is denk ik niet zo, zo erg uh, voor, voor familieleden, ouders, uh, uh, echtgenotes, dus kinderen. Want we praten over jonge vaders hier, die natuurlijk vreselijk noodlottig uh, dit, uh, dit meemaken. Um, ja, Niet zo erg als vermist zijn, denk ik. Dus ook mm -hmm. de zekerheid van uh, de berging is, is in het belang van de nabestaanden. Goed. Dank dat u ons te woord wilde zijn en sterkte, burgemeester Wilhelena. Ja, dank u wel. 10 over negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er zijn zorgen over Griekenland, er zijn zorgen over de banken... en er zijn zorgen over de economie in het algemeen. Aandelenbeurzen staan flink in het rood weer deze week. Gisteren behoorlijk naar beneden gegaan. Vooral op Wall Street waren de beleggers pessimistisch. Beursen sloten daar rond de 3% lager. Financieel redacteur André Meijema, Dan maar eens kijken naar de start vandaag, André. Ja, die is ook weer met lagen geopend. Op dit moment een verlies van 1,3% voor de Amsterdamse AEX op 272 punten. kijk naar de beurzen van Frankfurt, Londen en Parijs. Daar staan ook minnetjes op de borden van zo'n rond de anderhalf procent. En ook minnen in Madrid en Milaan. Kortom, heel Europa is weer... En de beleggers dan met name op de beurs weer in Mineur. En er is geen beslissing genomen gisteren in Luxemburg. We hadden minister De Jager in de uitzending, minister De Jager van Financiën... die zei, we kunnen nog wel even wachten met een beslissing over Griekenland. Kunnen we dan zeggen dat beleggers daar anders over denken? Of is dat te zeer één op één? De politici willen natuurlijk heel graag tijd winnen. Want het probleem is natuurlijk vooral als unie, dat je met je rug naar Griekenland gaat staan... dat Griekenland helemaal niks meer doet eh, het land dus kopje ondergaat dan heb je een heel groot probleem, want dan heb je een ongecontroleerde faillissement van een land. En dat is het slecht wat je kan overkomen, want dan kun je je nergens op voorbereiden. Dus wat men wil doen is aanvoorkomen dat er een faillissement komt, dus tijd winnen. En dus is de trojka nu nog in Griekenland aan het praten, aan het kijken, aan het bedisselen met de Grieken over hun uh, inspanningen die ze moeten leveren. En hopen dat dus de trojka Europa en Griekenland weer dichter bij elkaar komen. En alsnog dat akkoord kan worden gegeven voor die volgende schijf van 8 miljard. Dus er wordt wel gezegd van ja, dat geld is niet zo acuut in de zin van dat ze over een week bijvoorbeeld al helemaal plat zak zijn en dat er niks meer gebeurt. Uh, ze kunnen het nog een klein beetje uitzingen. De Grieken hebben ook al wat, wat lucratief geboekhouden voor voorbije weken... door een aantal uh, rekeningen een beetje voor zich uit te schuiven qua betaling. Dus uh, het is niet helemaal dringend noodzakelijk. Ze kunnen het nog een paar weken uh, uithouden. Maar ja, geen geld naar Griekenland is toch wel een groot probleem voor de Grieken, hoor. Ja. Maar de tijd nemen, dat is nou niet iets voor beurshandelaren, André. Die nee. hebben al tien keer Griekenland afgeboekt en er ook weer bij geboekt. Die onrust blijft dus voorlopig? Ja, dat, dat, dat, die, blijft. die blijft net zolang tot er een oplossing is voor Griekenland. En of het nou die schijf van 8 miljard is of een, of een volgend uh, hulppakket voor de Grieken. Uh, de markten willen gewoon duidelijkheid hebben. Die willen weten waar ze aan toe zijn, dat ze gerustig kunnen gaan slapen. Maar zoals nu eruit ziet, men is gewoon bang dat de Griekse... Uh, het probleem voorlopig nogal bij ons blijft... dat wellicht misschien de banken een grotere bijdrage moeten gaan leveren. Nou, als die bui zien hangen, dan hebben ze zoiets van... als we moeten gaan afschrijven, nog meer moeten gaan afschrijven op Griekenland. Waarom zou je dan niet moeten gaan beginnen afschrijven... op bijvoorbeeld landen als Spanje en Italië? Dus daar maakt mensen dan ook al voor op. Nou, dan zien ze de bui al helemaal hangen voor de banken... want dat zal een geweldige impact hebben. Dus die, die vrees voor banken, de vrees voor Griekenland... die blijft voorlopig de beleggers behoorlijk te spelen. We hebben natuurlijk wel weer nou zo'n zo, zo Vins onderpand hebben ze geregeld gisteravond... Voor de, voor de Grieken. Maar dat is zo afgewekkend ingewikkeld... dat wil nog geen land aan, heeft de jager ook al vanmorgen gezegd bij ons. Uh, en dus is het alleen maar een, een, een Finse oplossing. Nog even afwachten wat de PVV ervan vindt. Maar in ieder geval, uh, de Finnen wilden dat per se. Anders gingen ze niet akkoord met, met hulp aan Griekenland. Maar eigenlijk is het Europees gezien onverkoopbaar en duur. Uh, hebben andere landen zoiets van, dan, dan maar niet van ons. Maar ondertussen gaat het dus met het uh, Griekse verhaal... voorlopig nog verloorlijk verder. Financieel redacteur André Meijnerma, dankjewel. En zo Amanda is weer een vrij vrouw. Na jaren in de Italiaanse gevangenis kan ze terug naar huis. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens eventjes naar het ochtendspits. Wijnand Zwaan, hoe gaat het? Ja, redelijk goed hoor. Er staat nog wel een flink aantal files. Maar de files zijn op zich uh, niet zo lang meer. Op één na, nou, daar kom ik zo op. Bij Rotterdam is een uh, ongeluk gebeurd op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet in de Benelux-tunnel. De tunnelbuis is dicht. En ook aan de andere kant zijn twee rijstroken dicht voor dat ongeluk. En de A9 Altma richting Amstelveen, de enige uitzondering op de rest... tussen Beverwijk en Knoopend Raastorp, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nederlandse gemeenten leiden een flinke strop. Door de financiële crisis lopen ze in totaal bijna 3 miljard euro mis... met transacties met grond. Bouwplannen worden vertraagd, maar de rente voor de grond moet wel worden betaald... en dus loopt het bedrag snel op, blijkt uit onderzoek van consultantsbureau Deloitte. van ten Haven van dat bureau deed onderzoek naar de gevolgen voor de gemeente. Onze verwachting is dat als dit scenario doorgaat... dat 1 op 10 eh, gemeenten door zijn, volledig door zijn financiële reserves heen raakt... en dus wellicht bij het Rijk zal moeten aankloppen om extra geld. Overigens is het dan zo dat er geen extra geld komt... maar dat dat ten laste gaat van de andere gemeenten die dan dus weer minder geld krijgen. Andries Heidema, voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen van de VNG... tevens burgemeester van Deventer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Dat is toch zorgwekkend. Eén op de tien gemeenten zitten in de financiële problemen... gaf Deloitte vanochtend bij ons toe. Maakt u zich grote zorgen? Ja, dat is inderdaad aanleiding tot zorg om twee redenen. De eerste is inderdaad dat er een toenemend aantal gemeenten zal zijn... die in acute financiële problemen zal komen. Maar de tweede reden van zorg is dat... Uh, het gaat om hele grote bedragen die gewoon ja, de gemeente kwijtraken. En dat betekent dat die, die bedragen kunnen niet meer worden geïnvesteerd in zaken die gewoon ontzettend hard nodig zijn. Het opknappen van verpauperde wijken, uh, investeren in de bibliotheek, in schoolgebouwen en noem het allemaal maar op. Geld dat uh, ja, hard nodig is, maar nu uh, verdampt voor je ogen. Uh, vindt u dat de gemeente te verwijten? Want meneer Ten Haven zei vanochtend, ze hebben wel een beetje te veel de boel de boel gelaten. Ja, ik, ik vind dat uh, moeilijk zo zeker in de algemeenheid te beoordelen. Uh, kijk, uh, gemeenten hebben om twee redenen hebben ze uh, de afgelopen decennia ook actief zelf gronden verworven om daar vervolgens ontwikkelingen mogelijk te maken. De eerste was omdat je daarmee kunt sturen op wat daar op, op zo'n plek gebeurt. Beter als dat je er alleen via een van doet. En de tweede reden was dat uh, gemeenten moeten ook een heleboel investeringen doen waar, ja, waar, waar geen inkomsten tegenover staan. Ik heb u net een paar voorbeelden genoemd. En deze ontwikkelingen uh, boden voor gemeenten de mogelijkheid om in ieder geval wat geld uh, te genereren... om te kunnen investeren in zaken waar, geen, uh, ja, waar geld bij moest. Ja, maar goed, uh, meneer Tenhaven van die zei ook... er is echt genoeg geld verdiend met grond. Dat, uh, daar hadden ze een, een buffer mee kunnen creëren naast dat ze ermee investeerden. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, er, er zijn uh, heel veel gemeenten die uh, forse financiële buffers hebben... En die nu ook moeten aanspreken om uh, zeg maar de risico's die nu worden gelopen te kunnen opvangen. Maar ontegenzeggelijk zijn er een aantal gemeenten, of dat inderdaad 10% zijn of minder, dat, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar het gaat in ieder geval ook om uh, de nodige gemeenten uh, ja, waarvan de buffer te klein is ten opzichte van uh, uh, ja, de, de huidige risico's. Ja, en met de kennis van nu kun je dan inderdaad zeggen, van, had je niet nog meer moeten sparen? Ja, uh, Mogelijk. Maar nogmaals, het is een, een heel divers beeld uh, over de verschillende gemeenten heen. Nou, dus voor de toekomst moet je beleid of je praktijk misschien wat aan gaan passen. Maar hoe komen die gemeenten nu uit de problemen? Nou ja, um, als het gaat over uh, gemeenten die echt in acute financiële problemen komen... dan kennen we het instrument van uh, het artikel 12. Uh, in, in de vorige uitzending is het ook al op ingegaan. Hè. Uh, maar nog veel meer gemeenten, uh, wat ik aangaf, hebben eigenlijk veel minder geld nu te investeren... Uh, of, of, of eigenlijk helemaal geen geld meer om te investeren... in de zaken die wel nodig zijn voor die gemeente. Uh, en ja, daar zijn we nu al over in gesprek met de Rijksoverheid... als het gaat over wonen, als het gaat over uh, wijkvoorzieningscentra... noem het allemaal op. Ja, hoe kunnen we nou andere investeerders verleiden... Uh, om toch te gaan investeren in dat soort zaken... waar je niet direct uh, bakken met geld mee verdient? Gemeenten in toenemende mate kunnen dat niet meer. Ja. Voorzitter van de Commissie Ruimte en Wonen... Andries Heidema, tevens burgemeester van Deventer. Dank u wel. Tien minuten voor half tien is het. Vier jaar dat ze in voorarrest. En uh, nu is ze vrij om te gaan. Amerikaanse Amanda Knox is in hoge beroep vrijgesproken. Net als haar Italiaanse ex-vriend Raffaello Solicito. Zij werden verdacht van de moord op de Britse studente Meredith Kersher. De zus van Amanda, Diane Knox, zegt dankbaar te zijn dat de nachtmerrie ten einde is. We're thankful that Amanda's nightmare is over. Ze heeft vier jaar voor een crime that ze niet not commit. We are thankful for the support we have received from all over the world. People who took the time to research the case and could see that Amanda and Raphael they were innocent. Correspondent Bas Mesters vertelt over de zeer beladen avond gisteren in Perugia. Het was echt enorm de spanning. De straat waar de rechtbank is in Perugia stond werkelijk helemaal zwart van de mensen. En de verslaggevers ook binnen was het propvol. En een rond tien uur gisteravond kwam de... Uh, Amanda Nox binnen en uh, Rafaela solé Cito. ze moesten ook nog vrij lang wachten. De spanning was enorm. En toen dan die uitspraak kwam, vrijspraak... toen, toen zakten ze echt allebei in elkaar. Ze, ze konden het niet meer houden van de spanning. En ze werden ook al vrij snel afgevoerd. Daarna zijn ze naar, naar de gevangenis gebracht... om uh, hun zaken op te halen, te tekenen. En vervolgens waren ze ineens na vier jaar gevangenschap... Uh, waarschijnlijk dus uh, ten onrechte gevangenschap waren ze ineens vrij... Vreugde dus voor hen. Hoe viel het bij het publiek, bij de mensen buiten? Ja, dat was heel opvallend. Er was uh, minstens zo'n grote groep die riep vergonia, schande, dan uh, dat er een groep was die klapte. Het publiek was duidelijk net zo verdeeld als zij eigenlijk iedereen uh, was. Want niemand wist precies wat er gebeurd is eigenlijk tot nog toe. Weet niemand wat er precies gebeurd is. Alleen er was duidelijk geen bewijs dat Amanda Knox en Raffaele Solicito uh, Meredith hadden vermoord. Ja, het zou gaan om een, een lustmoord he, op die Meredith Curcher in een soort van seksspel. Tenminste, dat, dat was de aanklacht dat ze daarbij betrokken zouden zijn. Is dit het einde van het verhaal? Um, dit is in die zin het einde van het verhaal: dat uh, er kan nog een uh, justitie, zou nog uh, in cassatie kunnen gaan, maar de twee zijn vrij en Nox is naar Amerika. Um, uh, het verhaal gaat in die zin door... dat het zeker nog eens in Hollywood langs zal komen... en uh, uh, tot een uh, lange film met veel spanning zal leiden. En er is nog een derde verdachte, toch? Dat klopt, er is nog een derde verdachte. Uh, dat is, uh, die zit vast, dat is Rudy Goide. Dat is een Ivor, uh, Ivorian, dus die komt uit de Ivoorkust. Die jongen die heeft 16 jaar cel gekregen. Die is al in hoger beroep geweest en in cassatie. Daar kan niks meer aan veranderd worden de rechters achter bewezen dat hij het heeft gedaan, maar met anderen. Alleen de vraag is eigenlijk nu, ja, welke anderen dan? Of klopt er ook iets niet aan die veroordeling? Lijkt nog niet voorbij. Bas Mesters over de rechtszaak rond de moord op de Britse Meredith Kurcher. Nog even naar het kinderboek, daar gaat het goed mee. 20% van de boekenomzet is, uh, uh, komt van een kinderboek. Goed nieuws, zo aan het begin van de 57ste kinderboekenweek. Colette van Nuenen bekeek de voorraad jeugdliteratuur bij je boekhandel De rijks Os. De kinderafdeling is best groot, moet ik zeggen, in deze winkel. Een grote tafel voor de allerkleinste. En dan uh, loopt het uh, op in leeftijd. Maar Jong-Gilles, je zou helemaal niet verwachten... maar één op de vijf boeken, zegt het CPNB... Ja, CPNB collectieve programma voor het Nederlandse boek, CPMB, ja, ja precies. Die zeggen dat één op de vijf boeken die verkocht wordt een kinderboek is. Ja. Dus, en dat kunnen jullie bevestigen, het ja. gaat er echt wel goed. Dat kunnen we zeker bevestigen, het gaat echt goed. Wij hebben de winkel uh, aankomende februari twee jaar geleden compleet gestript en helemaal opnieuw uh, verbouwd. We hebben de kinderboekenafdeling ook erg ruim opgezet en vergroot. En gelukkig zie je dat ook terug in de omzet. Pas je me heb ik alles nou, dat geluid hopen we natuurlijk morgen heel veel te horen. Wim Daniels. Nee, Waar ligt ja. hij? Uh, die hebben we vooraan in de winkel liggen bij de taalboeken, bijvoorbeeld van uh, Van Dale Junior Woordenboek. Ja, lopen we er even naartoe. De boeken van Wim Daniels liggen natuurlijk niet alleen in de boekhandel, maar ook gewoon bij hem thuis. Boeken over taal, vooral. Ik vraag me af, hoe zit het met de taal in de jeugdliteratuur? Is daar hetzelfde aan de hand wat je ook in de volwassenenliteratuur uh, ziet? Dus waar literaire critici overklagen dat het niveau naar beneden gaat... dat het eigenlijk geen echte literatuur meer is? Um, voor een deel is dat wel zo als je het hebt over uh, romans bijvoorbeeld... maar uh, heel veel romans met heel eenvoudig taalgebruik... met korte zinnen, woorden met weinig lettergrepen... die worden, als het om de jeugd gaat, met opzet zo geschreven... in opdracht van uitgeverijen... die ook moeilijk lezende kinderen, kinderen met dyslexie toch aan het lezen willen krijgen. Dus die, willen, die zorgen er gewoon voor dat er voor die kinderen ook aanbod is. En is dat positief of jammer? Nee, vind ik wel positief. Uh, kijk, die, die auteurs die die boeken maken... kunnen ook moeilijkere boeken schrijven. Misschien ook boeken die meer literair zouden zijn. Maar ze zorgen er wel voor dat kinderen die vaak niet graag lezen... omdat ze moeilijk kunnen lezen, technisch moeilijk kunnen lezen... nu toch iets hebben waarmee ze wel vooruit kunnen. Dus ik vind dat wel een goede ontwikkeling. Verklaart dat ook het succes van het kinderboek voor een deel verklaart dat wel het succes. Er wordt heel veel in de media opgehamerd. Er moet gelezen worden. Voortdurend zie je ook onderzoeken die aangeven... het taalonderwijs op de basisschool moet beter. Dat is heel belangrijk. Maar een ander belangrijk punt is ook nog... dat je niet zo gemakkelijk bezuinigt als volwassenen... op het geven van cadeautjes aan kinderen. En veel van die cadeautjes aan kinderen, dat zijn boeken. En dat is wel een belangrijk fenomeen. Opmerkelijk vind ik ook nog wel dat er zo heel veel mensen... kinderboeken aan het schrijven zijn. Er is een serie uitgegeven door... uitgeverij Augustus. In de, dat heet de Schrijfbibliotheek. Er zijn inmiddels wel 25 deeltjes verschenen. En... Uh het deeltje dat ik heb geschreven, dat heet kinderboeken schrijven, is het deeltje dat het beste loopt. Dus er zijn ook heel veel mensen heel graag bezig met het schrijven van kinderboeken. Dus misschien dat dat ook wel verklaart waarom het kinderboek zo goed doet. En je ziet tegenwoordig heel vaak volwassenen die net zo lief een kinderboek kopen uh, als een volwassen boek. Dat het nou zo goed loopt met die kinderboeken, heeft dat ook hoop voor de toekomst? Dat als zij eenmaal volwassen zijn, dat ze meer zullen lezen dan de huidige volwassenen? Mm, dat denk ik niet, nee, nee, nee, nee. Want in tegenstelling tot vroeger heb je nu dus ook weer dat het aanbod van alles wat je kunt doen, denk aan internet, et cetera, is zo groot dat echt het fysieke boek, het papieren boek, denk ik niet dat, dat, uh, dat het echt meer gelezen gaat worden als kinderen volwassen zijn. Vijf voor half tien geweest. Aan het einde van dit NOS Radio 1 journaal. Nog even schakelen met Joris van der Kerkhoff. Hij is aan de Maas in Kuik. Ja, en aan de Maas uh, staat een, ligt een boot in ieder geval aan de kade. Zo'n 150 meter van uh, de pont uh, vandaan. Het pontje is het enige verkeer wat nu nog uh, aan, het, uh, aan het varen is. Op en neer en op en neer. En daar komt één andere boot overheen. En dat is een sonaboot, een boot van de uh, politie. En die is aan het zoeken naar uh, drie opvarenden van uh, een speedboot gisteravond hier. Kwart voor negen, precies voor mij, even uh, ten noorden uh, van het centrum uh, van, het, uh, van het dorp... Uh, uh, Kruik uh, ging een speedboot tegen een grote tanker uh, aan. Drie mensen zijn op die tanker geklommen na het ongeluk. Eén uh, uh, persoon is uh, uiteindelijk gevonden, doodgevonden in het water. En na drie anderen wordt dus nog gezocht. Er wordt gezegd dat ze inderdaad niet meer uh, de, de, het idee hebben... dat ze levend uit het water komen. Maar uh, er wordt gezocht uh, dan uh, naar de lichamen. Uh, mensen hier aan de kant vertellen over hun ervaringen hier met het water. Maar ook bijvoorbeeld over hoe snel het water hier gaat. Dat als je op de plek van het ongeluk gaat zoeken naar de lichamen... dat je ze dan niet zult vinden. Iemand vertelde net het verhaal over hoe hij vroeger, jaren geleden... aan het zwemmen was hier in het water. En dan zich mee liet varen, eigenlijk mee liet glijden door het water. En dan met evenveel gemak honderden meters verderop aan de overkant uitkwam. Vertelde daar ook het spannende verhaal bij dat ze vaak... ook zich vast wilde houden aan, uh, aan boten. En dan wilden ze op de terugweg weer zich vasthouden aan een andere boot. Uh, maar sommige boten hadden bedacht uh, dat het allemaal te gevaarlijk was. En die hadden een glad spul op hun uh, een boot uh, uh, uh, geplakt... zodat ze zich niet konden vasthouden. Veel te gevaarlijk allemaal. Dat zijn de verhalen die nu aan de kant verteld uh, worden. Verhalen die aangeven dat eigenlijk niemand weet... wat er gisteren nou allemaal precies uh, gebeurd is om, uh, om kwart voor negen. Dat wordt onderzocht... Eén iemand heeft het gezien en die gaat in de loop van de dag weer aan het werk... 150 meter verderop bij het pontje over de Maas van Brabant naar Limburg. De pontbaas heeft het uh, zien gebeuren, heeft zijn verhaal aan de politie verteld gisteravond. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij het daarbij even wil laten. Joris van der Kerkhof vanuit Kuik de hele ochtend aan de Maas... op de plaats van de aanvaring daar. Het onderzoek gaat door en de zoektocht ook. Inmiddels is het een bergingsactie geworden. Zo zijn we het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Meer nieuws op Radio 1, bijvoorbeeld bij de collega's van de KRO. Sven Kokkeman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Nieuws uit een biografie over Nelly Kroes. Ze zou prins Bernard in 1994 hebben gevraagd om te gaan lobbyen... Voor, eh, om Nederlandse marinefrugatten te verkopen aan de Verenigde Arabische Emiraten. Dat terwijl Bernard ooit met de regering Den L. had gesproken, alle, afgesproken... alle zakelijke banden te zullen verbreken. Hij had nee moeten zeggen en heeft... Ja. Dat wel gedaan? Uh, hij heeft uh, volgens blijkens de biografie uh, dat wel gedaan. Ik praat zo met de schrijver van okay. de biografie, want er weten we weten er verder nog heel weinig van. Niemand mocht die biografie ook van tevoren inzien. Uh, het gedoe rondom de Partij van de Arbeid en het Leiderschap, zal ik maar zeggen. Het vertrek van uh, Lilian Plouma als partijvoorzitter. En een Nederlands architect ontwerpt voor India een complete ecostad. Over 30 jaar moeten daar anderhalf miljoen mensen gaan wonen. Ook met hem praat ik straks. In goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van bijna half tien. Jan van der Putten, keurige tijd. Radio 1. Uur het NOS-journaal. Nederland ziet af van een onderpand voor leningen aan Griekenland. De voorwaarden zijn veel te onaantrekkelijk, zei minister De Jager van Financiën in het NOS Radio 1-journaal. De Europese ministers van Financiën zijn het erover eens geworden dat alle landen een onderpand aan Griekenland mogen vragen, net als Finland. Maar volgens De Jager is Finland met die regeling erg duur uit. Er is geen discussie over de positie van Job Cohen, zei PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Marleen Bart hier op deze zender. Ze reageert ermee op uitspraken van vertrekkend partijvoorzitter Ploemen in de Volkskrant. Ploemen zegt dat Cohen, wat haar betreft, niet automatisch lijsttrekker is bij de volgende verkiezingen. Maar volgens Bart zegt Ploemen daarmee niet dat Cohen weg moet. Er is maar één politiek leider en dat is Job Cohen, al dus Bart. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie. Huiseigenaren die hun huis gedwongen moeten verkopen... en die blijven zitten met een restschuld, kunnen op die regeling een beroep doen. Dit jaar zullen naar verwachting 2000 mensen dat doen. En op 21 plaatsen in Nederland wordt gegeven aan kinderen... door een organisatie die banden heeft met de Tamil-tijgers. Die afscheidingsbeweging uit Sri Lanka staat op de Europese terreurlijst. Volgens de Nationale Recherche worden de lessen onder meer gegeven... in Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB-verkeersinformatie. De ochtendspits is nog niet helemaal voorbij. Er staan nog twintig files. In de Randstad zijn ze wel vrij snel aan het oplossen. Bij Arnhem is het nog vrij druk op de A50. De opvallende files staan op de A4, van Hoogvliet naar Vlaardingen... voorknopend ketelplein drie kilometer. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. De verbindingsweg naar de A20, naar Hoek van Holland, is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... nog een lange dagelijkse file voorknopend Raasdorp, 8 kilometer. De A12 richting Den Haag, nog file rijden voor Den Haag, 6 kilometer. En de A50 van Os naar Arnhem... tussen Renkum en knopend Grijshoort, 5 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nelly Kroes zou Prins Bernhard hebben betrokken... bij een lobby voor Nederlandse vergratten. Nederlander ontwerpt volledige ecostad voor India. Spaaroorlog uitgebroken op de Nederlandse spaarmarkt... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Ah. Marcel Dekker is vanochtend in Zeist. Op de plek waar vijf jaar geleden man twee medewerkers van de sociale dienst neerstakken. Er. er is wat die veiligheid betreft heel wat veranderd sindsdien. Misschien niet in Nederland, maar wel hier in Zeist. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Haar bijnaam is Nicola Nelly, of ook wel Plankgas Nelly. Ze voelt zich meer Europeaan dan Nederlander... en woont op dit moment vooral in Brussel. We hebben het over Nelly Kroes, nu Europees commissaris... met de portefeuille Digitale Agenda. Vandaag, uh, uh, nee, deze week moet ik zeggen... verschijnt haar biografie, geschreven door de journalisten Koen Voskal en Stan de Jong. Stan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meteen maar even met de opening van het Algemeen Dagblad. Want Koen Vosco werkt daar tenslotte. Uh, namelijk het nieuws dat uh, Nelly Kroes de prins, gemaal, prins Bernhard... zou hebben betrokken tegen afspraken met de regering in bij een lobby voor vergatten. Hoe zit dat precies? Nou, in uh, 1994, toen was uh, mevrouw Kroes uh, president van Nijrode... maar zat er ook een neeffunctie bij... Ik was voorzitter van het Netherlands Marine Consortium. Dat waren drie bedrijven, onder meer een grote scheepswerf, de Schelde. En die waren al enige tijd bezig om het vergatten te verkopen aan de Verenigde Arabische Emiraten. Op een gegeven moment leek de deal bijna beklonken. En toen is in september van dat jaar is een delegatie van die... Emiraten, een steenrijk uh, oliestraatje, zoals uh, bekend, is toen uh, naar Nederland gekomen. En ja. Nederlandse heeft dat allemaal geregeld. En onder meer heeft ze toen uh, de Sheikh Sheik Mohammed, dat was ook het hoofd defensie, heeft ze toen langs uh, Paleis Hoesdijk uh, geleid om uh, gesprekken te voeren met uh, prins Berda. Ja, dat beschrijven jullie allemaal vrij aan detail. Um, hoe sterk zijn jullie bronnen voor dit verhaal? Uh, zeer sterk. Uh, we hebben met uh, die uh, direct betrokkenen hebben we gesproken. En we hebben ook een, uh, een brief van Nelly Kroes die zij na het bezoek uh, van de Sheikh aan Nederland heeft laten bezorgen in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. En die brief die bevat ten eerste een uh, groete van prins Bernhard uh, van het waren zeer interessante gesprekken. En daarnaast, want dat is eigenlijk nog een ander element... Uh, ...prins Bernhard heeft namelijk ook zeg maar, de, de gelegenheid te baat genomen... ...om Fokker aan te prijzen. En in die brief uh, schrijft Nelly Kroes ook... ...dus eerst zegt ze, nou, uh, interessante gesprekken, Bernhard doet de groeten... En ik zou nog wat meer informatie over het Fokker-product geven. Ja. En dat het nu juist om Fokker gaat, is natuurlijk extra pikant. Omdat Bernhard uh, vroeger commissaris was bij Fokker. Maar na de Lockheed uh, smeergeldaffaire... Uh, ja, dat commissariaat moest neerleggen... en ook alle banden eigenlijk met het bedrijfsleven moest opgeven. Ja, pikant omdat de, destijds de, de afspraak is gemaakt... met de regering Den Uyl, met Job Den Al, om uh, zich verder uit het zakenleven terug te trekken, zal ik maar zeggen. Dat was zijn straf, mm -hmm. inclusief het uittrekken van het uniform, zal ik maar zeggen. Hè, ja. uh, in die tijd. Dus is de kernvraag. Was de toenmalig premier Wim Kok hiervan op de hoogte en heeft uh, de prins Gemaal toestemming gevraagd aan de premier? Nou, dat hebben we aan de Rijksvoorlichtingsdienst uh, gevraagd. En die kwamen met een toch wel ja, opmerkelijke reactie. Namelijk dat ze er helaas niet uh, op in konden gaan, uh, omdat uh, dit voorwerp is van historisch onderzoek. Maar ja, goed, alles over de prins is inmiddels historisch onderzoek. Dus ik vond het eerlijk gezegd een wat aparte reactie. Wij vermoeden dat er geen toestemming is uh, gevraagd. En dat Bernhard dat gewoon à proviest uh, heeft gedaan. Ja, uh, Is het vaker gebeurd dat je weet dat de prins zich met zaken toch heeft bemoeid... in tegenstelling tot de afspraak die uh, destijds met het kabinet is gemaakt? Ja, dat is zeker zo. Nelly Kroes betrok Bernhard wel vaker bij activiteiten. Zij kende hem goed vanuit haar functie bij Nijrode. Bernhard was een van de founding fathers zeg maar, van, van, dat, uh, uh, van die zaken, universiteit. En uh, wat wij hebben begrepen is dat... Uh, en dan moeten we weer een aantal jaren terug in de tijd... dan hebben we het over rond 92... dan komt uh, Nederland eigenlijk in problemen omdat minister Jan Pronk... ...van ontwikkelingssamenwerking... ...die uh, gaat ruzie maken met Indonesië. Hij zegt, we willen eigenlijk geen ontwikkelingssamenwerking ...of hij gaat dat koppelen aan, uh, aan de verstrekking van ontwikkelingsgeld... ...de mensenrechten situatie daar. Ja. Er, er is dan ook in Timor uh, is, is een grote opstand geweest... ...en die heeft het Indonesische regime keihard neergeslagen. Ja. Nou Dat leidt allemaal tot uh, heel diplomatiek uh, verkeer... En tot uh, grote onrust bij het bedrijfsleven. Want uh, Nederland is dan nog even de grootste investeerders in Indonesië. Mm -hmm. En volgens Brand Peper, die we ook hebben gesproken over dit aspect. die heeft tegen ons verteld dat er toen een lobby is gestart door het bedrijfsleven. om aan te tonen. dat uh, niet iedereen er zo over dacht als Jan Pronk. omdat men natuurlijk de investeringen in gevaar zag komen. en de goede relatie met het land. Ja. En dus... volgens Peper. Heeft Kroes, was daarbij betrokken en die zou daar ook weer Prins Bernard bij hebben gehaald. Juist, en Bram Peper uh, is lange tijd de partner geweest van Nelly Kroes, zal ik maar zeggen. En ja, die heeft zo. dus open en on the record gesproken, begrijp ik. Ja. ja. Goed, um, uh, even over het boek, want het boek wordt deze week uh, gepubliceerd. Maar morgen. is. Uh, morgen, ja, dat dacht ik al uh, te zeggen. Um, en, maar was van tevoren niet in te zien. Dus het is voor mij een beetje met een blinddoek op praten en op basis van de krant van vandaag, zal ik maar zeggen. Waarom was dat zo? Waarom is het zo geheim, angstvallig geheim gehouden? Nou, kijk, de, de, we hebben natuurlijk heel veel verzoeken gehad van mensen die het wilden lezen van tevoren, drukproeven enzovoort. En ja, je bent zelf journalist, je weet ook wel, als we dat allemaal gaan verspreiden. ja. ja dan, dan dreigt het natuurlijk eerder uit te lekken of dan gaat dat rondzingen. Ja, en, en er kwam nog en... iets anders bij, Sven. En dat is dat, uh, zoals jij ook al in je introductie zei. mijn journalistieke partner, Koen Voskou. ja, die werkt bij het AD, dus die vond het ook een soort loyaliteit aan het algemeen het. datblad... om in de eerste scoop te gunnen. Exact, daar heb ik alle begrip voor. Um, nee, die Kroes zelf heeft overigens niet meegewerkt. Dus het is een uh, ongeautoriseerde biografie, zoals je dat noemt. Dat klopt, ja. ja we hebben een, was een aantal dat? verzoeken gedaan. Uh, we weten niet wat daar beweegreden is. Uh, het staat natuurlijk uh, iedereen vrij... om aan zijn eigen levensbeschrijving uh, mee te werken. Ik ja, vond het wel jammer. Dat, uh, ja, uh, dat, dat, dat kostte ons weer extra werk... Maar ja, aan de andere kant, uh, het is uh, ja, ons goed recht om uh, tot verkocht machtigste vrouw van Europa... om die eens onder de loep te leggen. En uh, ja, ik denk dat er we nog wel wat onthullingen in, uh, in zullen te vinden zijn. Ja, noem er nog eens één. Een. <laughs> Daarvoor moeten we dus morgen even het boek <laughs> afwachten. Goed. Aan wie wordt het uitgereikt morgen? Nou, uh, daar hebben we eigenlijk nog niet zo specifiek over nagedacht. Oh. Uh, waarschijnlijk dat de uitgever het aan ons uitreikt... Oké, okay. Nelly ja. zelf wil ook niet komen bij de uitreiking. Nee, daar ging er niet van uit. Omdat zij zo al medewerking heeft geweigerd aan het boek. Goed. Morgen wordt het dus officieel gepresenteerd. Ziet het ook het daglicht dan in officiële versie, zal ik maar zeggen. En is het dan ook te verkrijgen in de boekwinkel. De biografie heet overigens hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd. Ik dank je zeer, Stan de Jong. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Waalse ambtenaren moeten voortaan een prikklok gebruiken als ze buiten gaan roken. De tijd die ze besteden aan een sigaretje wordt dan van hun werktijd afgetrokken. Kan een werkgever in Nederland ook rookpauzes op het salaris in mindering brengen? Dat is de vraag en het antwoord komt van Danielle Dubbel van de Arbeidsrechtfabriek. Dat kan, dat is afhankelijk van wat er binnen het bedrijf daarover wordt afgesproken... Laat ik beginnen om te zeggen dat er in Nederland wettelijk nog niets geregeld is over het beperken dan wel het verbieden van rookpauzes. Afhankelijk van de bedrijfscultuur is het wel zo dat bedrijven verschillende oplossingen vinden... en dat zij in overleg met rokende en niet-rokende werknemers uh, nadere afspraken kunnen maken. Wat je eigenlijk steeds meer ziet is dat er uh, een rookbeleid wordt gevoerd waarbij bedrijven in de ochtend één sigaret toestaan en in de middag... Uh, en al het meerdere wat gerookt wordt, dat kan dan in mindering worden gebracht op de gewerkte uren. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan het, uh, aan het opnemen van uh, extra vrije tijd daarvoor. Wat ik wel uh, altijd adviseer is om deze afspraken op te nemen in een rookbeleid... of in de huisregels binnen de onderneming. Ja, een gemiddelde redactie kan geld meebrengen als ze aan het werk gaat, denk ik. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Zijs. Daar is hij weer, Marcel Dekker in het pand van de sociale dienst aan het rond in Zeist. De deuren staan hier weer open. Iedereen kan hier naar binnen om op zoek te gaan naar een baan... om te praten over een uitkering. En hopen de medewerkers natuurlijk van deze instelling... dat het een dag zonder agressie wordt. Kees Mosselman, directeur van deze instelling. Want daarom zijn we eigenlijk hier... om over die rapportage agressie... tegen mensen in de publieke sector te spreken. Uw instelling kan daar helaas over meepraten. Klopt. Nu, vijf jaar geleden, hebben we hier een ernstig agressie-incident gehad. En dat is voor ons aanleiding geweest om nog alerter dan we normaal al zijn te zijn op bestrijding van agressie. Ja, want wat is er toen gebeurd? Toen zijn er drie medewerkers van ons uh, uh, neergestoken. Uh, gelukkig hebben ze het overleefd, maar met blijvende schade voor een aantal van die, van die medewerkers. Zoals gezegd hebben we het hier over die rapportage uh, agressie tegen de uh, mensen in de publieke sector. Um, een, een rapport wat ja, in de kranten verschijnt als van ja, um, de sociale diensten. De medewerkers in de, uh, bij de sociale diensten die hebben het uh, nog extra hard te pakken. Dat is niet verbeterd. Maar u heeft al enige nuance aan te brengen bij die cijfers. Ja, cijfers zijn natuurlijk cijfers. En de nuance is aan te brengen als volgt. Kijk, cijfers zijn cijfers. Uh, en het klant, ons klantenbestand is toegenomen in die, in die achterliggende jaren. En vergeet niet, we hebben sinds 2004 de wet werk en bijstand. En dat betekent dat we dus uh, richting, uh, richting de, de uitkenningsgerechtigden strenger optreden dan daarvoor. Dat betekent dat we meer mensen spreken. Dat we ze misschien meer achter hun vodden zitten... als ze niet mee willen meewerken. En dat zou er uh, mee te maken hebben... dat daardoor de agressiecijfers uh, iets zijn toegenomen. Zullen we die uh, statistieken maar gewoon weggooien? Uh, maar niet als we het hebben over de voornemens van het kabinet om iets te doen aan die agressie. Dat doen ze al sinds 2007 en u bent ook al hard aan de slag sinds 2010. U heeft hier een pilot gestart om iets te doen met die agressie in instellingen. Um, hoe ziet die pilot eruit? Het belangrijkste van, van, van onze piloten is geweest dat we ons hebben afgevraagd hoe kunnen we... Uh, de agressie. Uh, elk agressieincident is er één te veel. Hoe kunnen we de agressie bestrijden, verminderen? Uitgangspunt is geweest. Uh, wij moeten uh, de klanten van, uh, van de sociale dienst goed duidelijk maken wat de normen zijn. En we moeten vooral handhaven. We moeten helder zijn, we moeten maatregelen nemen als die wordt, over, wordt, wordt er overtreden. En we moeten de organisatie, de medewerkers, goed uh, voorbereiden op, op, uh, op hoe om te gaan met klanten en hoe in situaties te handelen wanneer er zich agressie voordoet. Ja. Op de hoogte zijn van de normen die hier gelden... dan denk ik aan huisregels. Is het zo simpel? Zo simpel is het. Zo simpel is het. Hoe helderder je tegen je klanten zegt wat, het, uh, wat een acceptabele norm is... hoe groter de kans dat die norm wordt nageleefd. Ja. Als je die norm ook handhaaft. Het ja, is wel leuk, een uh, aantal normen op een stuk papier... bij de ingang van zo'n instelling, maar dat is niet voldoende. Wat heeft u nou nog meer gedaan? Dat is niet voldoende. Het uh, belangrijkste van onze pilot is geweest dat wij de beveiligers een belangrijke rol hebben toebedacht in, uh, in de organisatie. Uh, vroeger stond de beveiliger bij een deur en uh, greep in bij calamiteiten. En nu is de beveiliger een belangrijk onderdeel van ons werkproces. De beveiliger werkt samen met de medewerkers. De beveiliger is verantwoordelijk voor de veiligheid. Hij grijpt in als hij in de gaten krijgt dat het mis kan gaan. Dat kan op een vriendelijke manier zijn... Dus daarom uh, worden beveiligers ook, ook anders getraind dan de beveiligers die we daarvoor hadden. En de medewerkers kunnen zich concentreren op de dienstverlening. Ja. Dus kort samengevat, je kunt zeggen dat de beveiliger minder passief is. Minder uh, vaak op zijn stoeltje zit en wacht tot er iets gebeurt. Maar veel sneller en eerder ingrijpt. Precies. O, ons, onze agressieaanpak is nu, uh, is nu proactiever. En vroeger was die meer reactiever. Ja. Dat is eigenlijk het geheim van de spit. U bent een jaartje bezig geweest met die pilot, uh, uh, tot uw genoegen kunt u wel zeggen... en uh, die van de instelling, want het heeft geholpen. Het heeft absoluut geholpen, het aantal agressieincidenten, Niet alleen bij ons, maar ook bij de collega-organisatie... Werkplein Dynamo staat Rotterdam. Is de agressie uh, ten opzichte van, van, de periode, van een vergelijkbare periode... van een half jaar daarvoor, met ongeveer 40% gedaald. Vergis je niet, 40%. Dat is een gigantische, substantiële daling. En die daling die zet door, die houdt aan tijd om de aanpak in Zeist over het land uit te spreiden. tijd om de aanpak uit te spreiden. En we gaan dit najaar, tijdens ons Niveauza-Najaarscongres... een boekje aanbieden waarin nog duidelijker staat aangegeven... wat je moet doen om deze aanpak door te voeren. succes. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks, Nederlander ontwerpt een volledige ecostad voor India. Maar eerst... 3, 2, 1, go... Deze dag 1955. La DS 19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. hardie et visibilité panoramique, vaste mal derrière, plus de pédale d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. Ja, deze dag 4 dus, 1955 werd de nieuwe Citroën DS 19 de 19 dus in Nederland geïntroduceerd. De auto met de bijnaam De Snoek was en is eigenlijk nog steeds smullig geblazen voor de echte liefhebber. Johan Krediet was in die dagen autoverkoper bij de Citroën dealer op het stadionplein in Amsterdam en kon hij wachten op het eerste model. Na lang wachten kwam het eindelijk uit Frankrijk. Nou, dit is u zeggen een enorme feestdag geweest. Ik heb s'nachts dus. De binnenkomst van de, van de wagen meegemaakt in een gesloten kist. En eh, toen de kist opengemaakt werd. Nou, wisten we echt niet wat we zagen. Het was gewoon een openbaring. Het is een zespersoonswagen. Men handhaafde de voorwielaandrijving. Maar voorzag ook deze auto van een automatische schakeling. Een zeer nieuw snufje is voor het, het spaakloze stuur. We hebben het ding op een draaischijf gehesen en gevoerd. En de volgende ochtend gezorgd dat de onze agenten, Hij om tien uur konden komen om ons te bewonderen. En iedereen ja, stond met verbazing te kijken, want dit hadden ze ik niet verwacht. Het was een, uh, ja, uh, hij kreeg eigenlijk onmiddellijk de naam, het lijkt wel een snoek. En zo is hij ook gebleven in als bijnaam, een snoek. Want ook een snoek heeft een vorm dat hij makkelijk door het water heen kan schieten. Nee, dat is voor ons, uh, citronisten, gewoon iets, iets heel bijzonders geweest. MUZIEK toen was de prijs nog niet bekend. Er werd aangegeven dat het om en bij de 11.000 gulden zou gaan kosten. Maar dat is, uh, dat is iets hoog, uiteindelijk iets hoger uitgevallen. Dat zou ik na moeten kijken. Maar... Nou, houdt het maar op dat de prijs toen geweest is ongeveer 11.000 gulden. We hadden meer eh, orders eigenlijk dan we wagens konden leveren. Dat was meteen een succes. En eh, de zaterdag de 6 oktober werd dus de eh, bezichtiging van de auto voor het publiek opengesteld in de showroom op stadionplein. Maar eh, dat zou om tien uur zouden we gaan openen, en om negen uur vormde zich een rij voor de showroom. En dat heeft het gevolg gehad dat wij iemand hebben aangesteld. Om eh, dat een beetje te organiseren, want de showroom was dan helemaal vol met mensen. En als er tien mensen uit mochten gingen, dan mochten er weer tien mensen naar binnen. En zo is de, de hele dag uit gegaan. Dat is iets geweldigs. Johan Krediet, Citroën-verkoper in de jaren 55. Eh, jaren 50, 1955 om precies te zijn. Deze dag, 4 oktober, werd daar in Nederland bij hem in Amsterdam... de nieuwe Citroën DS-19, DS-19 dus, geïntroduceerd in Nederland. Ha. Op de laatste zomerse dag in deze Indian nazomer. Gare du Nord was dat met Love Will Find A Way. Het is 8 minuten voor 10. Rotterdamse architect en stedenbouwkundige Ashok Balotra... Uh, die ontwerpt voor de Indiaanse hoofd uh, de overheid... een volledig nieuwe ecostad. In 2040 moet er een stad liggen... met minstens anderhalf miljoen inwoners. Over zeven jaar moet de hele infrastructuur zijn voltooid. De stad komt in de deelstaat Rajasthan... en die ligt op uh, ongeveer 60 kilometer van de Indiaanse hoofdstad Delhi. Ashok Balotra, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet die stad eruit? Nou, het wordt een bijzondere stad uh, met uh, heel veel nadruk op uh, uh, ecologie, energie. Wat uh, zie je daarvan? Natuur. Nou, dat zie je dan uh, in de eerste instantie: het is een compacte stad. Dat betekent geen verspilling van ruimte. De tweede is: uh, komt een, uh, als dat allemaal goed doorgaat, een zonnecentraal. Uh, echt alleen maar energie uh, gekweekt door uh, uh, uh, zonnepanelen, maar op een grote schaal. En dan die hele infrastructuur, uh, het is een soort of smart city. Dat mm -hmm. betekent de infrastructuur is ook voor uh, de toekomst uh, uh, zeg maar bestendig. Die uh, informatietechnologie en alles wat daarbij hoort. Er komt een stad met uh, heel groot uh, bedrijfterrein, uh, high-tech. En wat hebben we heel bijzonder uh, mogen doen is uh, uh, uh, uh, al die dorpen die daar nu zijn, ruim 40 dorpen, hebben yeah. uh, we meegenomen in de nieuwe stad. En ook een, een soort uh, high-tech agriculture, landbouw, binnen de stad. Uh, soort mijn idealen. Wat is, uh, is high-tech ag agriculture? Ja, dat betekent dat heb je met minder water, minder grond... Um, uh, hoger productiviteit... Uh, uh, zonder uh, kunstmest... Uh, zonder al die chemicaliën... die wordt gebruikt. En daarmee uh, ook die energie die, die daar gebruikt wordt. Dat is via uh, zeg maar alternatieve energie. Ja. Duurzame energie. Juist, dus het is eigenlijk een antwoord op de, de zorgen... van veel mensen. Dat als in China en in India... iedereen uh, ook in welvaart wil leven... Uh, dat de hele wereld naar de sodomieten gaat. Uh, dus um, dit is, moet het een soort van... nieuw stadsconcept worden... waardoor veel mensen ook daar op welvaartsniveau kunnen leven... zonder dat dat eh, rampzalige gevolgen ja, heeft voor dat is, dat is, Ja, inderdaad. Dat is een beetje een soort gedachte van een stad. Een beetje zelfstandig. Eh, dat eigenlijk een eh, eh, het hergebruik van regenwater... Eh, alles wordt eh, hergebruikt. Dus, dus eh, dat is, de essentie is dat zo min mogelijk... Um, uh, uh, uh, afval plaatsvindt, afval wordt ook hergebruikt... van afval wordt voedsel uh, zeg maar, gemaakt. Dus dat is een behoorlijk uh, geïntegreerde denken... die de uh, India's overheid heeft uh, um, gelukkig uh, omarmd. Ja, nou uh, zit India natuurlijk enorm in de lift. Er zitten ontzettend veel knappe koppen... hele hoge uh, niveaus aan de universiteiten. Maar veel Nederlanders denken bij India nog steeds... toch aan uh, armoede en vuil op straat, zal ik maar zeggen. Ja, maar die, die, die is er nog. Het is heel bitter armoed. Ja. Uh, en wordt dit dan een stad alleen voor de rijke upper -class, of wordt dit ook een nee, stad waar nee. iedereen kan wonen? Nou, kijk, dat is natuurlijk een. Uh, de essentie van de stad is dat we de doorsnede van de samenleving zijn. Eigenlijk mijn ideaal is dat uh, elke straat in de stad is een doorsnede van de samenleving is. Ja. We hebben heel veel discussies gehad met, die, met de ministers, uh, met de, de, de zeg maar, die beslissers in India. Uh, uh, uh, want de eerste de vraag is natuurlijk waar wonen straks die allerarmsten ja. die voor de stad werken. Ja, ik neem en aan nou, dat, dat u geen Eco-sloppenwijk gaat bouwen. Nou, <laughs> Sloppen was een behoorlijk ecologisch trouwens... In de, in de vorm van energiegebruik en de carbon footprint. Maar die essentie is om daar meteen voor de allerarmsten ook ruimte te creëren en mee te nemen in de hele stad. En als je niet plant, dan gaat het toch gebeuren. Ja. Er is een nieuwe stad vlakbij, Kurgama... Ja dat uh, is bij Delhi, ja. en daar zie je dat die, dat die zogenaamde slums... Uh, slechte infrastructuur, naast elkaar zijn. En de mensen zien dat niet meer. Ja. En dat bewustwording is natuurlijk een van de belangrijkste uh, dingen... in dit hele ontwerp uh, waarmee we bezig zijn. Twee dingen nog. U komt zelf uit India. Is dit nou ook nog uh, knikkende knieënwerk voor u om daar aan de slag te gaan? Ja, ja, ja. Nee, dat is, dat is de, wat mij betreft, de cirkel is behoorlijk rond. Ik word uh, uh, genoemd India's architect in Nederland. En nu ben ik Nederlander in, uh, in India... Ja. Uh, so, uh, wat mij betreft is perfect. Want ja. in mijn vak kan je niet doen... als je volledig onderdeel van de samenleving bent. Prachtig. Je moet die vreemde ogen hebben. Je moet een afstand kunnen nemen. En uh, met die vreemde ogen... Uh, zie je de dingen anders. Ja. Op die alledaagse realiteit. Ja. En misschien bedenk ze iets anders. Zoals bijvoorbeeld de DS, mijn favoriete auto. <laughs> uh, uh, ik heb vier van die dingen gehad. Oh ja? nou, dat, dat kon niet ontstaan... als die mensen waren doorgegaan... met die uh, geheim, uh, zeg maar die model van Ford. Nee, nou, nee dat, absoluut. dat innovatie is belangrijk. Goed, u hebt vaak bij de garage gestaan, denk ik. Uh, dat terzijde? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat dacht ik al. Even nog snel, is er een website waarop we het model, het ontwerp kunnen zien? Nou, nog niet, want dat is nog steeds uh, vertrouwelijk. Ja? Want dat heeft te maken met uh, speculatieve omgaan enzovoort. So ja. Voor ons is belangrijk uh, een soort community building... Uh, zodat dit niet uh, die, die, die commodity centraal uh, staat. Ik moet het hierbij laten. Tot zometeen en dank u zeer. Vanavond 7 uur. En is dat voor jonge oud, eigenlijk? Sonja Baden. Okay. Maar de bedoeling is dan dat je nadenkt over. Luister naar kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Sonja Baden. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.